Inna alhamdulillahi na'maduhu wa nassayinu wa nassagfiruhu wa na'udu billahi min shuroori an fusina wa sayyaati amalina. Men yadihillahu falamudillalah wa men yudlil falahadiyalah wa ashadu la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh. Amma ba'd, beste broeders en zusters, liefdadigheid is een teken van vrijgevigheid. Reinheid, mededogen en een gevoel van betrokkenheid. Terwijl riba, oftewel rente, symbool staat voor gierigheid, hebzucht en zelfzuchtigheid. Een of oftewel liefdadigheid, is het afstaan van je geld zonder iets ervoor terug te krijgen. Terwijl rente staat voor het terugkrijgen van het uitgeleende geld plus een bedrag erbovenop. Rente is niets anders dan het zich toe-eigenen van andermans geld... door misbruik te maken van de nood en de behoefte van een ander. En vanwege dit grote verschil... heeft Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran gesproken over liefdadigheid... en deze opgevolgd door het spreken over rente... Door het spreken over riba. En ook stelde de Koran ons op de hoogte van de ernst van deze misdrijf. En gaf te kennen dat degene die zich hieraan schuldig maakt, geen grijntje goedheid in zich heeft. Beste broeder en zuster, ik acht het nodig om over rente te praten, aangezien vandaag de dag vele moslims zich hieraan schuldig maken. Hopende hiermee met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala enige verandering tot stand te brengen. Taalkundig betekent het woord riba az-ziyada. Oftewel toename, stijging. Vandaar dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Oftewel en je ziet de aarde levenloos. Doch wanneer wij regen op doen neerdalen, beweegt zij zich en zwelt zij op en stijgt zij op. En religieus gezien wordt onder ribben het volgende verstaan. Iedere vorm van vergoeding die men geeft of aanneemt voor het lenen van geld. En het doet er niet toe hoe groot of klein het bedrag mag zijn. Dit is een zaak die verboden is volgens de Koran en volgens de sunnah en volgens de consensus van de islamitische geleerden. Allah subhanahu wa ta'ala zegt ya amanu, la ta riba wat ta la Oftewel, O oh jullie die geloven, eet niet van de rente. Met meervoudige verdubbeling en vreest Allah... ...hopelijk zullen jullie welslagen. Surat Ali Imran 130. Ook zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam... ...vermijd de zeven vernietigers... ...waaronder hij ook ribba schaarde... ...en deze in één adem noemde met zaken zoals veelgodendom... ...doodslag en tovenarij. Ook had de profeet sallallahu alayhi wa sallam... Een droom waarin hij de toestand van sommige zondaars in het hiernamaals te zien kreeg. Waaronder ook de toestand van degene die zich schuldig maakte aan rente. Zo staat er in Sahih al bukhari dat de profeet vrede zij met hem een bloedrode rivier passeerde. Dus waarvan de kleur op de kleur van bloed leek. Dus hij passeerde een bloedrode rivier. In deze rivier zag hij een man zwemmen en aan de oever van dezelfde rivier, dus aan de waterkant, stond een andere man die heel veel stenen bij zich had. Nadat de man die zich in de rivier bevond enige tijd had gezwommen, stevende hij met een open mond af op de man aan de waterkant die hem van een steen voorzag, die met een steen naar hem gooide. Dus de man aan de waterkant gooide steeds stenen in de mond van de zwemmende man. Waarna deze laatste weer enige tijd in het water dobberde om vervolgens zich opnieuw richting de waterkant te begeven om zijn volgende steen op te vangen. Toen de profeet vrede zij met hem vroeg wie de zwemmende man moest voorstellen, werd er tegen hem gezegd: "Dit is degene die riba plachtte te eten." Dus dit is de toestand in het hier van degene die in het wereldse leven een riba plachten te eten. Dus zich schuldig maakten aan de rente. Tevens heeft de Koran een hevige aanval geopend op degene die zich hieraan schuldig maken. Allah subhanahu wa ta'ala zegt namelijk in de Koran... riba la yaqoomuna illa kama yaqoomu alladhi ya shaytanu min al <tibliğin> mes... Daar li kalu inna melbeju en mitlu riba, waqqall Allah hul beja en harama riba, fa mengeja humma weddatun min rabbihi hi fenteha, felle humme selef, wa amruhu il wa mennah eeda fa ula ikka asħabun nari hum fiħa kalidun, jam ha riba, wa jurbis sadaqat, wa Allah hu la juhibbukulla kaffar in efim. Of en luister naar deze woorden. Naar deze heftige woorden die Allah subhanahu wa ta'ala doet richting degene die zich schuldig maken aan de riba, aan de rente. Hij zegt namelijk. Degenen die van de rente eten zullen niet anders opstaan dan degene die opstaat in een toestand waarin de shaitaan hem tot bezetenheid slaat. Dat is omdat zij zeggen. De handel is te vergelijken met rente, maar Allah heeft handel toegestaan en de rente verboden. En wie, nadat de vermaning van zijn Heer tot hem is gekomen, stopt, voor hem is wat hij al heeft en zijn zaak is aan Allah. Maar wie het herhaalt, dus zich blijft inlaten met rente, zij zijn de bewoners van de hel, zij zijn daarin eeuwig levenden... Vervolgens zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Allah zal de rente al zijn zegeningen ontnemen. En hij zal de zegeningen van de liefdadigheid, van de sadaqa, vermeerderen. En Allah houdt van geen enkele zondige ongelovige. Surat al-Baqarah, 275 tot en met 276. En gelet op deze angstaanjagende woorden... Aan het adres van iemand die zich schuldig maakt aan de rente. Hij zal op de dag des oordeels als een bezetene opgewekt worden. Als iemand die een jin in zich heeft. En het is in ieder van jullie bekend wat zo'n persoon te verduren heeft. De aanvallen die bij hem optreden. De stoornissen van de hersenfuncties. Het schuim dat uit zijn mond komt het zichzelf niet onder controle hebben, de rare stemmen enzovoort. En deze beschrijving die de stuipen op het lijf jaagt, is bedoeld om de moslim angst in te jagen en op afstand te houden van de riba, van de rente. En de vloek van Allah subhanahu wa ta'ala wat betreft dit onderwerp, rust niet slechts op degene die riba ontvangt, zoals de meeste mensen denken en beweren. Het treft iedereen die een steentje heeft bijgedragen aan het tot stand komen van de riba, van de rente. Jaber, radiyallahu anhu, zegt namelijk... De profeet vervloekte degene die riba nuttigt. Degene die hem daarvan voorziet. De twee die daarvan getuigen zijn geweest. En degene die deze schriftelijk heeft vastgelegd. Ze zijn allen gelijk zegt de profeet sallallahu alaihi wa Dit verbod wordt vandaag de dag door de moslims niet ten harte genomen. En zij proberen allerlei uitwegen te verzinnen... om toch gebruik te kunnen maken van de rente van de riba. Maar dit is niet nieuw. Want ook in de tijd van de profeet vrede zij met hem... werden er protestgeluiden waargenomen... waarin werd verkondigd dat de riba een vorm van handel drijven zou zijn. Een vorm van zaken doen. Maar dit is niet waar. Want bij het drijven van handel en zaken doen... bestaat de kans op verlies of winst. Terwijl rente alleen op winst kan uitdraaien... die van tevoren reeds vastgesteld is. Vandaar dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt... Allah heeft handel toegestaan handel drijven toegestaan... ...en de rente verboden. En over degene... ...die na bekendwording van deze... ...duidelijke teksten... ...er nog steeds voor kiezen... ...om te handelen met rente... ...over diegene zegt... ...Allah subhanahu wa ta'ala... ...oftewel... En wie nadat de vermaning van zijn Heer tot hem is gekomen stopt. Voor hem is wat hij al heeft en zijn zaak is aan Allah. Maar wie het herhaalt. Zij zijn de bewoners van de hel. Zij zijn daarin eeuwig levenden. Ook laat Allah weten dat hij iemands verkregen voordeel. Uit de rente op niets doet uitlopen in dit wereldse leven alvorens het hier namens. Allah zegt namelijk. Riba wa la Oftewel, Allah zal de rente al zijn zegeningen ontnemen. En hij zal de zegeningen van de liefdadigheid van de Sadaqa'at vermeerderen. En Allah houdt van geen enkele zondige ongelovige. En dit is een zaak die waar te nemen is. Hoeveel van de moslims die zich schuldig hebben gemaakt aan rente zijn niet in de goot beland en hebben niet van hun verworven geld kunnen genieten. Dit omdat Allah zegt, Oftewel, maar Allah greep hun bouwwerken bij de fundamenten waarna het dak bovenop hen neerviel. En de bestraffing trof hen van waar zij niet besefte. Zorat al-Nahl, vers 26. Zo gaat Allah om met geld dat verkregen is uit bronnen, En vanwege de ernst van dit misdrijf... ...achtte Allah het nodig om een extra waarschuwing uit te spreken. Een waarschuwing die zijn gelijken niet kent. Een waarschuwing die een ieder met een beetje geloof in zijn hart... ...afstand doet nemen van alles wat met de riba te maken heeft... Hij zegt namelijk... Oftewel, en wanneer jullie dit niet doen... Dus geen afstand nemen van de riba, van de rente... Wees op de hoogte van het verklaren van de oorlog... Door Allah en zijn boodschapper aan jullie. Zorat al-Baqarah 279. Mogen Allah ons hiervoor behoeden... Een oorlog. En met wie? Met Allah en zijn boodschapper. Hoe kan iemand die zich schuldig maakt aan rente... na het horen van deze woorden in God's naam nog een oog dicht doen? Hoe kan hij rustig verder leven... terwijl hij een oorlog is aangegaan die hij zeker zal verliezen? Een oorlog met ernstige gevolgen. Een oorlog waarvan de uitkomst van tevoren bepaald is... Want hoe kan een zwakke sterveling zoals jij en ik het opnemen tegen de alles vernietigende kracht van Allah. Een oorlog waarbij naast het trekken van wapens ook de harten getroffen worden. De zegeningen worden weggenomen. Het geluk wordt aangetast. De rust wordt verbroken. Een oorlog die Allah heeft verklaard aan degenen die zich schuldig maken aan de riba, aan de rente. Een oorlog die alles en iedereen met de grond gelijk maakt. En na het benoemen van deze verschrikkelijke feiten, stelt Allah andermaal de deuren van Toba, van berouw, wijd open voor degenen die te maken hebben gehad met deze zonde. Om berouw te tonen, om tot inkeer te komen. En hij zegt, فَلَكُمْ amwalikum, أَمْوَالِكُمْ wa وَلَا Oftewel, indien jullie berouw hebben, is er voor jullie jullie oorspronkelijke kapitaal. Zo zullen jullie geen onrecht begaan. Nog zal jullie onrecht worden aangedaan. Surah Al-Bakrara 279. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala tot slot onze broeders en zusters die zich schuldig hebben gemaakt aan rente vergeven en hen in genade aannemen. Indien zij natuurlijk oprechte beraal tonen. Wat betreft degenen die na het horen van deze vermanende woorden nog steeds ervoor kiezen om zich in te laten met de rente, diegenen kunnen alleen zichzelf op de dag des oordeels verwijten en de gevolgen aanrekenen. Dus wees allen gewaarschuwd. Subhanakallah, bihamdik, la ilaha illaam, astaghfiru